Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 5 uur. Ho, ho. Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een vuurgevecht in de Amerikaanse stad Jersey City... zijn zes mensen om het leven gekomen. Twee mannen schoten een agent dood... en verschansten zich daarna in een Joodse supermarkt. Er volgde een urenlange schotenwisseling... die de twee schutters het leven kostte. Ook drie mensen die in de supermarkt waren, kwamen om. De autoriteiten gaan niet uit van een terroristisch motief.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 De man die op een veiling het wereldberoemde zwarte jasje van Grease-actrice Olivia Newton-John kocht, heeft dat weer aan haar teruggegeven. Ze droeg het leren jack in de scène waarin ze de hit Jorda Wonder the One zingt. De man kocht het jasje voor 220.000 euro. Dat geld ging naar een kankerkliniek die naar Newton-John is vernoemd. De actrice maakte dit jaar bekend dat ze voor de derde keer borstkanker heeft. De schenker vindt dat het jack niet thuis hoort in zijn kledingkast. Het jack wordt tentoongesteld in de kliniek. Het weer, het is bewolkt en verspreid over het land valt er regen. De temperatuur ligt rond de 5 graden. In de ochtend trekt het regengebied via het oosten weg. Overdag is het bewolkt bij maximaal 8 graden... en wijter er een matige tot krachtige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal. GFM. ho, ho. ho. Dit is kerst met GFM. Met men nu de nacht. We'll yeah. you so